Ruimtevaartorganisatie NASA heeft te weinig astronauten in dienst. Dat schrijft een onafhankelijk Amerikaans onderzoeksbureau. Tien jaar geleden werkten er nog 150 astronauten bij NASA. Nu zijn dat er 60. Dat zijn er volgens de onderzoekers te weinig, omdat er te weinig vervangers zijn als een astronaut ziek wordt. Het weer bewolkt met af en toe wat buiengeregen, weinig zon en het wordt 18 graden. Dit was het NOS. Dit is John Sahoka van de ANWB. Files in de randstad staan onder meer op de A1 naar Amsterdam, 3 kilometer bij 1 Op de A4 bij Den Haag-Amsterdam, in beide richtingen bij Zoeterwouden, staan files van 2 kilometer. A8 naar Amsterdam, bij Oostaan 3. En op de A9 richting Amstelveen, bij Haarlem Zuid 3 kilometer en bij Knoopendraasel ook 3. Op de Ring Amsterdam, de A10 West in de richting Zaanstad, bij Geuzenveld staat 2 kilometer na een ongeluk. De linkerijstok ook is daar dicht. En op de A12 richting Den Haag bij Zoetermeer 2 kilometer. A13 richting Rotterdam 3 kilometer voor de afrit Berken-Rode Reis. Op de A15 richting Rotterdam bij Houdingsveld Giesendam 3. En op de A20 in de richting Hoek van Holland 4 kilometer tussen knoop en Terbrechtseplein en Rotterdam Centrum. A27 Breda naar Utrecht bij Nieuwegein 2. En vanuit Almere naar Utrecht bij Beeltoven 3. En verderop ook nog eens een keertje voor Utrecht 3 kilometer. A28 richting Utrecht tussen Amersfoort-Vatthorst en het maar een 10 kilometer. En op de A29 Bergelam-Zoom richting Rotterdam. Daar staat een file van 2 kilometer voor het knooppunt Vaanplein. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker?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 En daar gaat, uh, vertellen Sandra Malaver. die zit al buiten lekker tijd te drinken, die gaan we straks naar binnen roepen. Dus heel gezellig gaat het worden, uh, vijf voor half elf komt de heer Van der Beek over de Oldtimersdag op de Waardepolder. Ja, ga jij oh. daarheen met je jeep? Uh, nee, want we hebben een uh, puzzelrit met de jeeps uh, okay. zondagmiddag, dus uh, alle Zandvoortse jeeps gaan door buiten zondagmiddag. Wat een rust. Ja.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 En uh, als laatste van uh, vanochtend uh, krijgen we weer een nominatie voor de meest creatieve ondernemer van Zandvoort. En in dit geval is het uh, Slender You. Uh, dat is uh, fit zijn uh, zonder wat te doen, toch? Ja, Lek lekker liggen en die machine doet het werk dan. Uh, ja, dat zit er alweer op. Ben, ik moet even zeggen. Ja. Uh, ik heb vorige keer uh, uh, toch wel uh, een steekje laten vallen. Want ik zou uh, Rolling Stones draaien. Ja. Daar verheugde je al op. Ja. En dat ging niet door. Want nee, ik was uit tijdens... zwaar teleurgesteld. Ja, ja. Wel niks wat zou je willen horen? Ik wil wel eens horen Start Me Up Oké, okay, dan Start Me Up Wel, het muziekje uitgezocht door Don de Greber. Ik moet even bladeren. Hij is even bezig. Um, Welkom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 verkopen en 20 euro op de avond zelf en daarmee kunnen ze eigenlijk 14 locaties bezoeken uh, en dat zijn eigenlijk allemaal musea en podia en uh, nou ja allerlei uh, culturele instanties. Uh. Het vergelijken met de uitmarkt alles is voor niks en hier moet je een paspoort toe kopen? Nou ja.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 En op zondag krijg je echt allemaal voorproefjes van uh, voorstellingen die eigenlijk komend seizoen in de Philharmonie en de toneelschuur gaan plaatsvinden. Dus uh, je moet wel naar die locaties toe, hè? Uh, allerlei museum, musea en uh, podiumactiviteit. Ja. Um,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 die op de onderdag in de uitkrant? Uh, nee, ja, woensdag of woensdag, het, woensdag, ja, woensdag in die bijlage ja, okay. ja, precies in die bijlagen kunt u die uh, vinden. En uh, ja, en, en de flyer wordt uh, al twee weken inderdaad uh, overal uh, groot zeg maar in groot haarlem uh, verspreid. Um, als iemand uit Zandvoort geen wat dagblad heeft. Ja.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 Uh, L'Yfons de Derde. Ja, uh, ja. Ja. Zijn, het zijn helemaal verschillende activiteiten, klopt. die ja. eigenlijk nooit plaatsvinden in die gebouwen. Nee, klopt. Dat dan... ja, ja, nou moet ik zeggen, ik, de musea die gaan wel steeds meer anders uh, programmeren, inderdaad, omdat ze natuurlijk daarmee een andere doelgroep binnenkrijgen. Maar het klopt, wij zijn heel erg, uh, zijn verschillende kunstdisciplines eigenlijk uh, overal ingezet. Ja, bijvoorbeeld een voorbeeld is, is: we hebben een dansvoorstelling uh, van Jerome en Isabel. Dat zijn mensen die dansers die in het uh, Nationaal ballet ook hebben.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 Dat is met opzet zo gekozen ook ja, een beetje. Ja, die, ja. Ja, ja, En als je daar als bezoekende toe gaat, kun je ook kennis maken met de dagelijkse activiteit van ja, het gebouw waar je in bent. Zeker, zeker. Dus niet zeker. afgesloten. Nee, hè? we hebben juist expres. Ik bedoel omdat wij natuurlijk weten dat mensen ook uh, voornamelijk vaak om de activiteiten dan ergens binnen lopen. Ja. Hebben we ook overal rondleidingen. Dat is zowel in de, in de Janskerk, dus in ja. het Noord-Holland ja. archief, als in het Tijdensmuseum. Daar hebben ze zaklantaarn rondleidingen door de tentoonstelling. Ja. En, uh, en in het Frans Halsmuseum.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 Ja, mooi hè. Ja, nou, dat is nog wel ja. Ja, ja Ook niet tevreden dat Frits Lambrecht uh, daar ook niet mee ineens. Ja, ja, ja, precies. Die speelt daar ook in. Ja. Of niet een onbekend acteur. Zeker niet, zeker niet, zeker niet, zeker niet. Nee. Even kijken hoor, Stef Camille Carlens. Ik weet niet of, uh, nou ja, dat is volgens mij. Die is wel voornamelijk bekend van zijn Ben Cita Sun.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 Uh, alles anders als heen wil, ga naar de website. Um, of kijk in het Haams Dagblad, in Boeke website ook alweer. Stotalspodium.nl Oké, oh, okay. heel erg bedankt voor je komst, Sandra. Graag dankjewel, dan. veel plezier. dank ja, wel. Plezier. Dankjewel. Even ondertussen aangeschoven en uh, er tussendoor is uh, Pieter Joustra. Goedemorgen, heren presentatoren. Goedemorgen, heeren, <laughs> Goedemorgen, voor Goedemorgen voor voor luisteraars. Ja, waarom ik hier even zit, dat is om twaalf uur gaan we weer uh, verder... Dus Zomerprogrammering is voorbij met het programma eh, ZFM, Oud Zandvoort. En het onderwerp vandaag is de gemeentelijke vuilophaaldienst. Aanstaande dinsdag, daar gaat de gemeenteraad aan de ronde tafel praten over de toekomst. Hoe moet dat gaan gebeuren? Wij kijken naar het verleden. Hoe ging dat vroeger? En eh, niemand meer dan eh, Tom Looijer... De specialist op dit gebied. die ja. komt langs om over het verleden te praten. hoe ging dat vroeger in Zandvoort. met het nee. ophalen van vuil? Je zette een uh, zinken bak met een deksel buiten. en een hengsel er aan. en dat tilde hij op. en dat gooide hij niet die waar. Dat deed Tom. Ja. Dat gaat hij allemaal vertellen. hoe dat vroeger ging. Ja. Dus dat lijkt me een hele bijzondere het, uitzending. Van 12 ja. tot 1 zit ZFM. uit Zandvoort. met Tom Looyer. Nou, Oké, okay, dankjewel Pieter. Dat wordt een leuke uitzending. Ja. Muziek en. Uh... Ook weer een Zonneveld special. <laughs> Dat gaat de Jimmy de Groot. Met Jimmy, de eenzame fietser. Hoe sterk is de eenzame fietser? die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind.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 zelf haast failliet En ik zit hier tevreden met die kleine op mijn Zon de zons, mijn toerist en Met rot weer en het harde wind te gaan fietsen met een kind.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 de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van Maar liever dan, dat korp is een kop van de zakenman Want wordt hij alleen maar slechter van weinig grote met Jimmy Deer. Dank voor deze keuze. Ja. Volgens mij we ik nou, de hele uitzending om te horen. Aangeschoven is Nel Kerkman. Die voert het secretariaat. En dat is een mondvol. Wat is en het ook Stichting Behoud Zandvoort cultureel erfgoed. Voordat we over de monumentendag gaan beginnen. Wat houdt de stichting in? De stichting houdt in dat we eigenlijk een, een aanspreekpunt zijn van verschillende historische verenigingen die zich we eigenlijk onder de paraplu van uh, uh, elke historische vereniging, heeft één vertegenwoordiger bij ons. En we praten over allerlei dingen: de Open Monumentendag, uh, van alles en nog wat. Ik zie hier staan, genootschap Oud-Zandvoort, de Zandvoortse Bouwclub, folklorevereniging De Wurf, Juttersmuseum, historische werkgroep Amsterdam Amsterdamse ja. Waardlijnduin. We uh, stichting ja. Bouw Bomschuit, ja, en... in oprichting. De genea genealogische dus vereniging, die kennen we, ja. de Babbelwagen kennen we, ja. maar de stichting Bouw Bomschuit in oprichting. Er is een idee geweest van Jaap Brugman, die dus een bomschuitbouw... Wilde bouwen en dan op het gasthuisplein zetten. Niet in, in, in, in nee. ons, nee, maar dat is dus een, nog klank, steeds. Een, is, is dat er nog is steeds? er nog steeds, ja. Ik had begrepen dat men al heel ver was. Ja. Men is bij, bij een bouwer ja, kijken. Klopt. Ja, klopt. En daarna was stil. Nou ja, je moet uiteraard voor zoiets toestemming hebben en geld. het ja. kost natuurlijk heel veel geld ja. zo'n ding te ja. laten bouwen.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 Ja. en wordt het dan ook verdeeld over de bomschade? bijvoorbeeld kan je daar gaan kijken uh, nee. gaat het alleen over vaststaande monumenten uh, het is monumenten? namelijk uh, op uh, landelijke open monumentendag en die is van uh, zaterdag 10 en zondag 11 september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 maken hebben we al gemaakt is dus ja. de derde en het is natuurlijk heel erg leuk Um, die wandelroutes, ik zie hier twee prachtige plaatjes, eentje van het uh, Kerkplein en uh, daar staat nog een slagerij op, dat is al heel lang geleden. Ja. En dan Ver staat er ook nog, maar dat was een andere schuur. Nee, want dit was de slagerhek ja. Ja. Ja. en waar dan Ver in zit, dat was vroeger zijn slachterij. Oh. En als je dus bij Dan Ver naar binnen gaat, zijn nog steeds die wikjes, die ja. De, de, ring, de ringen waar dus de koeien uh, aan vast, aan vast stonden. Stonden? Ja, die is nog orsje. Heel. Die bewaren ze, koesteren ze gewoon. Dat is wel mooi hè, gebruik dan. <coughs> ja. en, uh, Heb je nog meer uh, uh, markante gebouwen waarvan je zegt van nou dit is echt de moeite waard? Uh, nou, eigenlijk zou ik deze gedaan. Eigenlijk alles. Ja, ja. ja, want het zijn uh, een stuk of 25. En ik zal wellicht uh, een paar vergeten zijn. Die dus bijvoorbeeld het ziekenhuis, het oude ziekenhuis, wat ooit in de. Um, nou, Zijzer van de Brede Rode ja. en dat is nu een woonhuis, een, een woonhuis. pension. Maar je kan ook denken aan uh, het raadhuisplein, uh, het, het kruidvat. Uh, ja, bad, dat is dus het, badhuis. het is eigenlijk. Maar zoals uh, op, de, op het Gashuisplein heb je Smederij Hatje, Smederij Loos. Dat ja. is nu een winkel. Ja, maar het is opnieuw opgetrokken? Nee, nee? Is het is hetzelfde pandje.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 Uh, de, de route NL, waar kan ik die krijgen? Uh, de route kan je bij het Zanders Museum krijgen, uh, om half twee is er een gids die gaat wandelen met deze route, okay. dus kan je aanmelden, uh, de groep is uh, hooguit 15 personen, is er genoeg belangstelling dan willen we proberen of we het zondag nog kunnen doen. En, ja. We uh, hebben ja. nu uh, een reunie van ex-goedemorgen Zandvoort medewerker. Ja, uh, Tom. <laughs> bedankt voor de koffie. Ja. Uh, de, de tentoonstelling is ook het museum? Ja. Uh, en die, dus, blijft hij of? Uh, nee, dat is eigenlijk altijd het uh, vervelende. Dat is voor twee dagen. Twee we dagen. En ik ben weken bezig. Ja. En het is voor twee dagen. We hopen dus dat hij eventueel nog mag blijven staan. En het is een leuke combinatie met een tentoonstelling met bleekneusjes ja want dat want is, dat is duidelijk duidelijk ook de oude de monumenten de ja. ik heb ik heb me verbaasd over de over de hele mooie houtsnijwerken in sommige gebouwen die zo'n vooraan kunnen je kunt je dit zien prachtig ja. en dat zijn dus inderdaad uh, uh, oude gebouwen die nu nog bestaan ja. uh, op de Kosteloren bijvoorbeeld dat hele grote uh, gebouw ja.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 We hebben natuurlijk niet zoveel monumenten waar we nog in kunnen. Mm -hmm. Dat is dus het, uh, ja. kijk, het verschil tussen andere steden. Nou, die kunnen gewoon hun uh, kasteel openzetten nou ja. of weet ik veel wat. Nou, we kunnen de wadertoren openzetten. Ja, <laughs> maar dat is. Niet, ik hoor jou weer zuchten. Is niet hergebruikt hè? Nee, nee, nee. Die nee, staat daar nee, nee, nee. en die, er die, wordt die niks staata. mee gedaan. Dat is... Goed. We gaan even terug naar de, uh, ja? de, de, uh, het weekend, volgend weekend. Aan, ja. Aankomend weekend.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 Nou, denk ik niet. Nee? <laughs> je kan gewoon. Je moet, uh, je moet echt gewoon zelf komen naar het museum om die route op te halen en ga je ja, lekker wandelen. Ja. En dan zie je. En anders om half twee. Uh, meelopen. Meelopen met zijn gids die nog veel meer kan vertellen dan ik in dat. Uh... Maar geef je op. Als je mee wil lopen, opgeven museum. Nee, kom gewoon naar het museum toe. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Nou, bedankt. Ik wens bedankt. je een heel fijn uh, monumentenweekend toe. Ja. Ik kom met dit weer, want dan is het leuk wandelen. Ja, precies. Hè? Dankjewel. Oké. Okay, en goeie. qua route gaan wij door met route 66. When if you ever plane to go to travel my way take the highway to base. Get your kicks on Route 66. Twice from Chicago to L.A., more than 2,000 miles all the way, get your kicks on Route 66. I've gone to St. Louis, Charlton, Missouri. Oklahoma oh, city is mighty pretty, you see. we <laughs>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 dus van oude auto's prutst er ook mee repareert ze ook en ja zo is hij gekomen van, van de collega's onder elkaar van die hebben een oude auto ja en toen op een gegeven moment heb je gezegd van toen kon het nog op het terrein van het bedrijf hè, van ja. connection waar de werkzaam toen nog in zit of ja van connection toen heette het al connection ja. okay. dus dit is redelijk recent ja maar het is nu niet meer bij connection waar is het nu het is nu bij de, de schigro in de waarde polder bij de Slieg van de Marenpolder. Inhalen. Dus ja. ja. Als je ja, de, krimpenweg is de oude, oude weg af, is oude weg af. Um, ja, we ja dan, dan heb je rechts, rechts. Heb je een vleesfabriek zitten en daar is het rechtsaf. Ja, het Bord Sliekro is redelijk goed te zien. Dus uh, als je op die weg rijdt, dan kan je dat zo wel zien. Anders draai ja. je achter het station langs Alsmaar als rechtdoor. Ja. Ja. Het is, dat is uh, een groot terrein. Het is een heel groot terrein. Dat is uh, helemaal uh, twee, drie jaar geleden helemaal gerenoveerd. Dus het is heel mooi vlees. En, uh, ja, een, een prachtig terrein om dit evenement te houden. Hoeveel auto's verwachten jullie? Uh, nou, dat ik het net belde, dat hij nog lekker thuis zat. <laughs> ja, het had hij... er maar in. Ja, <laughs> precies. Had hij 150 inschrijvingen. Wow. 150 auto's? En... Nee, want het zijn ook fietsen en brommers. Oké, okay, nou, 150 dus alles, items? Uh, ja. Daar komen zeker twee mensen bij. En dan komen er ook een heel boek kijken. We hopen heel veel kijkers, ja. ja. ja, ja, ja.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 Ja, de, omdat u net zei dat, dat alles uh, voor niks is en dat is alles gratis. Ja, we proberen is het dus niet veel de bedoeling dat uh, uh, uw zak straks leeg is? Nee, dat niet. Maar ik zal er niet failliet aan gaan, is niet. Nee, maar ja, maar ja, het kost me meestal wel wat. Geld, ja. Ja, ja, en ik ben gewoon een particulier iemand. Ik heb geen bedrijf die dat af kan trekken van de belasting nee. ofzo. Dus nee. ja, ik moet wel uh, wat ook kunnen verkopen. Ja. Dus hoe meer mensen er komen kijken, hoe liever hoe dat ik het, het heb. En hoe liever ik het heb dat ze een broodje komen nee. kopen. Goed, we weten bijna alles vanaf hoe laat kunnen we terecht uh, bij Sligero. Uh, de kijkers, zeg maar, de, ja, ja. Ze mo er mogen ook nog deelnemers bij komen. Ja. Alleen die worden niet meer ingeschreven. Dus iedereen die komt is welkom, ook met een oude auto. En die mag erbij gaan staan. En het is dus vanaf 11 uur, morgen, ja. tot? tot 4 uur. En, je nog en rond, meer... rond half 4 wordt er zeg maar een prijs uitgereikt voor de mooiste auto, mooiste fiets, mooiste brommer. Dus er wordt er dus stevig gepoetst op het ogenblik. Ja, en de laatste vlekjes worden weggewerkt. Ja, mijn ja. oude motor liet me net in de steek. Dus Oei. Uh... <laughs> voor meer informatie, als je dus wat nog meer wil weten over morgen, de Oldtimersdag, kijk je op www.oldtimerdaghalen.nl klopt okay. right.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 bij de wa in de waardepolen. Ja. Ik dank u wel. Nou, iedereen is van harte welkom. Bedankt voor je komst. Ja. Graag gedaan. Oké. Okay. En wij gaan verder met uh, Zizi Top. Give me all your loving. Ja. Dat is niet mijn hoor. Easy top met een, uh, een echt altijd nummer, dat zou ik bijna zeggen. En uh, ondertussen is aangescholven Hans Houwling, Die uh, eigenlijk al. Goedemorgen, Hans. Goedemorgen. Ja, Welkom. Uh, die uh, nou in de loop van de jaren zo telkens iets. Komt vertellen over datgene wat ze doen met het Alzheimer Café. Het Alzheimer Café in Zandvoort. Ja, ja. ja. Jullie gaan weer starten. We gaan weer starten in september. Volgende week de eerste woensdag van de maand. Dus volgende week woensdag uh, beginnen we weer in Zandvoort. Met een uh, heel nieuw uh, jaarprogramma. Ja. En, uh, dus uh, daar hopen we dat er weer een grote opkomst is. Ja. Hans, nog even naar de, de algemene uitgang. Ja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 is het nou? Is het nou vergeten of dementie? He, ja. is nou, dus dat is het thema. Even kijken, wat het zo heet het. Is het vergeetachtigheid of toch dementie? He, dus mensen vragen zich vaak af, zeker oudere mensen, van: God, ze worden een beetje vergeetachtig van: word ik nou ook dement? Maar nou, over dat thema gaat het. Ja. En hebben we dan een. Uh,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 bijvoorbeeld is het erfelijk of nou uh, ja, <laughs> of, uh, nee, goed noem maar, noem maar op. Nou ja, het begint zoals jij het zei ja. ja. en ik moet zeggen, ik krijg de leeftijd dat ik dat ook heb ja, Soms op een naam kan komen. Uh, ja. Nee, maar goed dat is, dat is nou dat, heel grappig dat, is, dat je dat zou zeggen dat is het uitgangspunt. Met name namen en uh, met namen, uh, dus herinneren van namen, dat is typisch iets wat uh, wat oudere mensen vaak uh, wat, wat, wat niet goed gaat, dat heb ik ook trouwens hoor, dus, uh, maar goed, dan ben ik ook al een beetje <laughs> ja, ja. Ben ik ook niet meer echt piep maar dat ze namen vergeten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 vooral, dus ik nodig mensen uit. Ze hebben gelukkig in de krant, ze wordt ook altijd aandacht aan besteed, dus dit keer stond een wat groter stukje in de krant, dus uh, en we hopen echt dat er natuurlijk veel mensen komen, dus het, het, het is gezellig. Dus is een inloop vanaf half acht. Nou, zeg ik dat goed? Laat ik het vooral goed zeggen. Ja, ja. Krijg ik... ja. Het is geen voetbal. Nee, het is vanaf zeven uur is de inloop, dus dan is het in ook of ook pluspunt in, bij de Vleemingsstraat, bij dat winkelcentrum in, ja. in Noord. Ja. Nou, ruime parkeergelegenheid stopt ook de bus, dus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 dat gaat ergens in een heel ongedwongen sfeer. negen uur en half acht? Nee, half, zei ik. Het begint, de inloop is om zeven uur. Ja. ja. En het programma, officieel, het programma begint om half acht. Dan is dat dus het interview met die... Dat is het, met de, de Uiteraard, s'avonds. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat betekent dat de belbus ook s'avonds. Nee, rijdt de belbus op. Normaal rijdt hij okay. niet Nee, die belbus rijdt ook s'avonds. avonds. ja. ja. U uh, doet dat niet voor de eerste keer, u nee, heeft al meerdere het, uh, Alzheimercafé's hebben, ja, gevoerd, gekeerd, ja. vorig jaar en daarvoor. Als u nou zo.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 Van we folder? hebben ook nog na, de, na het café, zo hadden er nog een half uurtje of een half uurtje dat we nog even blijven zitten. Dus dan hebben we nog informele praatjes. En in die in dit kader worden wel eens afspraakjes gemaakt ja. om nog wat nader erop in te gaan. Oké, okay. deze folder uh, ja. die er ja. echt perfect uitziet. Dankjewel. Kunnen we die uh, overal krijgen? Die uh, wordt verspreid. We hebben een beetje problemen gehad met de folder. omdat de drukker er mogelijk maar 1250 had geleverd in 2500. Dus dan moeten we <laughs> Dat is nogal een verschilletje. <laughs> maar ze zijn al hier verspreid en ze zijn ze staan bijvoorbeeld bij de huizen. ze staan in, in de bibliotheek ze staan op bepaalde punten kan je ze afhalen tijdens het café Zou ik ze ook alweer uitreiken dus, dus ze zijn op verschillende punten bereikbaar. en ze zijn even we hebben niet bedacht om ze te bestellen maar dat is natuurlijk mogelijk ja. als ze er staat een telefoon ja maar dan moet je eerst, als je helemaal die folder hebt hoef je me niet nee. nou, we uh, komen uh, uh, ja. bij ook zullen ze ongetwijfeld ook liggen bij wie? Bij ja, daar liggen ze precies dus ja. Ja. Ja. ik zie ook uh, dat u ook al vervolgdatums hebt 85 uh, ja. Oktober, 2 november ja. en 7 december. Ja, het, zijn, het is altijd de eerste woensdag van de maand. Ja? Tenzij het er een feestdag is, maar in Zandvoort hebben we dit jaar daar geen last van. Zandvoort dus, ja, is elke dag een feestdag. Dat, dat is waar. Ja. Dat is waar. Ja. nee, maar verleden jaar met 5 mei of zo. Ja, ja dat was niet doen. Dus ja. dan stellen we het de week uit. Maar dit hebben we het Zandvoort dit jaar geen last van. En we hebben nu het programma voor het hele jaar. Dus inderdaad, het is 5 oktober. Hoe eerder je daar gaat het over. Het heet over vroegdiagnostiek, Maar dat vertalen we dan in hoe eerder je het weet, hoe beter met een ja. vraagteken. Want dan gaan we daarover praten met een dokter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 die specifiek vakantie organiseerde voor mensen met dementie. Ik kan me, ik kan me best voorstellen dat, uh, um, dat je als partner en, en, en je partner ja. die krijgt de ziekte van Alzheimer, ja. dat je een heleboel van dit soort vragen ja. gewoon hebt. Ja, dat, dat is gewoon heel erg ja. informatief, ja. Ja. interessant dat mensen ja. toch even komen luisteren. Ja. Ja. Ja. Misschien ook goed, om te er ook in, want de de, deze ver, vereniging, Zuid-Kellemeland, Zuid die organiseert ook in Haarlem een Alzheimer-café. Dat bestaat al langer. Dat is in de Oost-De Bruinsstraat. Ook in zo'n, uh, ja. uh,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 uh, we wel komen, wel café. Er wordt niet, het is vrij inloop, je hoeft geen lid yeah. te worden of iets dergelijks als je komt. en uh, Je kan gewoon gezellige informatie komen. Ja, precies, ja. ja. Onder leiding van de kroegbaas, onder leiding van de kroegbaas. Precies. <laughs> ja. ja. Ik dank u wel, uh, tenzij uh, nee, ik wil nog een ik, aantal is, vragen hebt. Het is helemaal duidelijk. Oké. Okay. Uh, ja. ja, nou ja, jullie starten weer. Wij starten weer het lichtste onderwerp wat er is. Het lichtste onderwerp wat er is, de ja. Ja. Ja. Ja. En we gaan dus daarna trouwens gaan we ook nog een, uh, de wereld dag. Maar die boot is al vol. Een van de festiviteiten van de Hans, vereniging is een boottocht. Een jaarlijkse boot, het is een beetje een... een, een uh, maar de, dus we gaan in uh, de 18 september, is er nog een boottocht. Maar dan zal ik in de cafés ook nog wat over vertellen aan de okay. mensen die we organiseren door de grachten van Haarlem. Hans, bedankt okay. voor je komst.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 Vertellen. En we sluiten het volgende uur af met Slender You over nominatie voor de meest creatieve ondernemers ondernemersantwoord. Dit uur gaan we in ieder geval afsluiten met Dave D en Zabadak.